Nou, over die herdetjes heb ik niks meer gehoord. Nee, ja, die bij te leggen en dat niet meer mochten. Dat liet niet. Hè? Nee, ik denk nog steeds dat het een grap is. Nou, de Zwarte Piet hebben we nou wel even genoeg gehad. Hè? Moet je opletten, krijg je straks ook nog op stond onder de herders... die zich gediscrimineerd voelen. Tja, en maandag hebben we de Nationale Actie voor de Filipijnen... En het is alleen maar strijkstok wat je hoort. Mensen willen niet meer geven omdat het niet goed terechtkomt vaak. Ja, wat moet je dan hè, zelf met je voedselpakketje op het vliegtuig stappen naar het land? Ja, en als ik nou tegen u zeg, geef nou toch maar, hè, ondanks die strijkstok. En straks hangt die strijkstok vol, bij wijze van spreken dan. Kun je dat zeggen eigenlijk? Ja, die strijkstok schijnt trouwens helemaal niet van een viool te zijn. Hè? Nee, het schijnt zo'n stok te wezen zoals ze gebruiken na het tappen van bier. He, maar dan bij een bakje graan, vroeger. Dat is eigenlijk die strijkstok. Maar goed, maar ja, dan heb ik het gedaan. He. Jij zei dat we wel moesten geven aan Avin. Weet je wat? Doe gewoon wat je hart je ingeeft. He? Nou, Succes en een prettige nacht. Doei doei! Kaka! Huis. Kijk op www.groentevrouw.com. Uh, uh, doet u dat trouwens wel eens? Nou, moet u gewoon echt eens doen. Goed, wat staat er allemaal voor u klaar? Uh, ik interviewde Balkje Zwijgman en haar entourage ter ere van haar eerste jubileum. Tien jaar bijzonder theater waar geen hokje voor is. Nou ja, ik noem het ervaringstheater. U uh, krijgt nog een aardige inzending te horen... van een genomineerde voor de NTR Radioprijs. Dat is de Vlaamse Annelies Moons. Die maakt een mooie bijdrage over Nina Simone... in haar uh, zogenaamde Slow Radio-serie. Een hoorspel over de beklimming van de berg, de Eika, in Zwitserland. Uh, u krijgt de boekpresentatie van Moeder Doen van F. Starik. Dat beloofde ik u al. En de column over de Facebook-vrienden van Marjolein van Heemstra... gaan we weer mee verder. En Jan Emaus is er weer met verse oude meuk... en hij praat weer met Rex en hij schreef een mysterie van Emily. Nou, muziek. Kato van Dijk die heeft samen met haar broer Joost... en Daniel de Vries de band My Baby. En deze week presenteerden ze hun eerste album. Ik vind hem erg leuk. It it all made my baby loves voodoo. Trials, troubles, tribulations such as never been before When the angels pour upon us, their files are fresh forevermore. When the fire comes down from heaven and the blood shall fill the sea, I'll be carried home by angels in forever with them. Be the beast with horns will come upon you. One with seven. One with. I cannot win when the fire comes down from heaven and the blood shall fill the sea, I Shall I'll be carried on by angels. And me. Nou klinkt dat lekker of niet? Ik vind van wel. Goed, dat was uh, My Baby van het album My Baby Loves Voodoo. Volgende week laat ik er meer van horen. Uh, theatermaker Boukje Zwijgman viert haar eerste tienjarig jubileum. In 2003 studeerde ze af van de Miemschool in Amsterdam. En toen gold ze al als een grote belofte. Ze was er via een omweg terechtgekomen. Vanuit haar grote interesse voor het lichaam was ze eerst medicijnen gaan studeren. Maar ja, ze ontdekte al snel dat het lichaam daar vooral als een machine gezien wordt. Dan een studie geschiedenis, want geïnteresseerd in de mens. Maar ja, in die boeken zat het ook niet. Dan een toneelschool. Maar ja, dat was helemaal geen open cultuur. Pas op de miemschool bloeide ze op en daar eh, mocht ze op onderzoek uit... mocht ze alle kanten uit, mocht ze kwetsbaar zijn. En in het derde jaar maakte ze daar de solovoorstelling dooier. Nou, u hoort nu eerst Boukje en daarna haar vaste vormgever Teun Mosk... en vaste speler Toon Kuipers. Voor dooier dacht ik, ik wil, hoe is het nou om in een knalrode ruimte te zitten... en hoe kan ik mijn publiek meer in de fysicaliteit krijgen... Door in het moment rood en rond en zacht te werken, dacht ik. <lacht> en dan wilde ik eigenlijk dat het publiek ook allemaal op rode ballen zou zitten. En, uh, en mijn begeleider toen, die zei, ja, maar wat is nou je verhaal? Wat heb je te vertellen? En ik dacht, oh help, ik heb natuurlijk niks te vertellen. Dat <lacht> ik helemaal onzeker. Ik dacht, oh, ik heb niks te vertellen. Ik, ik ben alleen maar nieuwsgierig naar een beleving, maar dat is natuurlijk helemaal niet genoeg. En, dus ik ging er allemaal verhalen bij uh, halen. En tekst erbij zoeken en, en kijken wat ik dan wilde vertellen. Dus dat werd een heel slap verhaaltje. In een hele mooie ruimte, want ik had wel. Gijs aan de, die zat aan de rietveld en die had, daar had ik een heel decor mee gebouwd. Dus die begeleider die dacht ook: dit, dit wordt helemaal niks. Dus die was toen een week voor de, voordat we zouden gaan spelen. zei ze: Ja, ik help je niet verder. Ik, uh, ik ga. En dan denk ik had... Ik, nou, ik vond haar verschrikkelijk natuurlijk. Ik dacht, hoe kun je mij laten stikken? En het kan toch niet? En als of nu, denk ik, het gelijk. Zij hielp mij ook niet verder. Dus ik zou al mijn materiaal en onze artistiek leider laten zien. en zei, nou oké, okay, gooi alles maar om. En dan gaan we over een paar dagen wel kijken hoe het gaat. <laughs> toen heb ik echt uit zo'n overlevingsdrang gedacht. Ja, maar ik wilde die beleving van die ruimte. En, en van met rond en rood en en zo, Daar wilde ik mee werken. En toen ben ik echt uit zo'n oerdrang, zo, ah, oh, zo helemaal zo'n dolle gaan draaien, en doen met die bal en samen met Mathis die de muziek deed. En toen hebben we in een week tijd eigenlijk een heel nieuwe voorstelling gemaakt. En de grap is, die kwam dus niet meer uit het denken van wat vertel ik nou en wat wil ik nou zeggen, en weet je wel. Maar die kwam veel meer uit een soort innerlijke noodzaak, uit een soort... Uw kracht voor En uiteindelijk is, heb ik toen in die week eigenlijk allemaal dingen gevonden. Ook zit je al in die voorstelling die later nog veel verder uitgewerkt worden. Ik was op de theaterschool en in het derde jaar werd ik getipt. Toen had ik net mijn eerste decor gemaakt. Toen zei iemand, je hey, moet een keer bij Bouke Zwijgman gaan kijken. Die heeft een solo nu. Dooier. Moet je een keer gaan kijken. En uh, ja, ik was eigenlijk nooit zo bezig met de meme en, en beeldende voorstellingen, want we moesten altijd voor dramaturgie op theaterschool altijd naar tekststukken toe. En ja, ik ben niet zo heel erg uh, van de tekst. En uh, ik dacht altijd saai en uh, nou ja, goed, ik kon er nooit concentreren en goed naar luisteren. Dus ben ik gaan kijken en er was een voorstelling van, uh, volgens mij uh, 40 minuten of zo, waarin geen woord gezegd werd, maar waar ik uitkwam en dacht, wauw, wat heb ik nu beleefd? Dat is er een ik had zoveel meegemaakt, zo mijn eigen fantasie was geprikkeld en een heel verhaal gemaakt. En, en ook ja, fysiek was er iets, had je iets meegemaakt, dus niet alleen maar in de gedachten. En dat vond ik zo te gek, ja, dat ik daarna daar heb aangesproken en eigenlijk... zijn we een beetje contact gehouden op het theaterschool. Ja. Ik vond het heel bijzonder, in zo'n klein teentje en met een bal. En, uh... ja, het heeft heel erg indruk op me gemaakt, ja. Maar... Maar om nou te zeggen dat ik het super mooi vond, ik moest er gewoon heel erg over nadenken wat het betekende, wat, wat, wat, ja, wat dat voor mij betekende. Ja, nou, eens eventjes. Hè. Goed, om haar uh, tienjarig jubileum te vieren... organiseert uh, Boukje Zwijgman een aantal hernemingen... onder de noemer Het Universum van Zwijgman. En deze solo wordt nu gespeeld door Anne van Balen. Natuurlijk neemt ze alleen haar theatervoorstellingen, en helaas niet haar prachtige locatievoorstellingen... die meestal op oerol in première gingen. Ik zag daarvan de voorstellingen uh, Dreef, Wiek en blaas. Dreef als eerste in 2006... ergens aan de waterkant in Almere. En ik ben nooit vergeten. In een rood jasje ontving ze ons op een duinachtige oever... En, en nam ons mee naar een plek waar een hele serie laarzen... in een kring stonden, half ingegraven. Moesten we aandoen en daarna een boodschap doorfluisteren. Nou, opeens waren we een groep. En daarna een kriskraswandeling naar het water, waar een enorme rode bol dreef. Nou, daarbinnen uh, schoof het centrum dan open. Er was een licht van onder water. En er kwamen vreemde kickforsfiguren. Ja, die kwamen uiteindelijk langzaam prachtig omhoog... Uh, in, in die bol... En euh, nou, dan ontdekten ze het publiek, de aapten ze na... en dan vertrokken ze uiteindelijk weer via een gat naar de lucht boven het bol. Nou, ik vond het fantastisch. Nou, hier een verhaal van een andere prachtige locatievoorstelling... getiteld Wiek, vertelt door vormgever Teun Mosk... en danseres Marienke Eigenraam. Het grappige is grappig dat ik altijd vrij snel meteen weet wat, de, wat voor ruimte... ik zie me eigenlijk meteen, Zijn idee heeft, zie ik een ruimte voor me. Uh, en... Um... Bij Wiek bijvoorbeeld zaten we op de Schelling uh, onder de brandares. En dan heb je van die grote lichtbundels die ronddraaien. En op een gegeven moment we, keken we omhoog en we waren met een andere voorstelling bezig. En toen zei ze van, hé, hey, het zou mooi zijn, want dus dan zie je die bundels zo ronddraaien. Dat we een keer wat met die ronddraaiende bundels uh, in de ruimte maken. Toen dacht ik, oh, ja, dat is te gek. Want als je daar dansers of bewegers tussen die bundels stopt, dan moeten ze de hele tijd bewegen, omdat ze geen kant op kunnen. Ja, en, en dat is dan ja, zo'n beginideetje wat dan ontstaat vanuit kijken naar iets in de wereld, in dit geval lichtbundels. En dan ja, zie ik vrij snel daar een, een beklemmende ruimte omheen, rondom het publiek te omheen zit, en dat we dan die bundels hard maken en opsluiten in een ruimte, zodat, ja, zodat er een soort noodzaak ontstaat voor de, voor de dansen en bewegen, dat ze nergens naartoe kunnen. Ik daar er gewoon de taal in op en was het echt een, een over, overleving van een uur. Het is gewoon een en al adrenaline kick eigenlijk. Ik heb toen mijn enkel tegen de wiek aangeslagen. Ik heb hem niet gebroken, ik heb hem zwaar gekneusd en dat was dan echt zo van hier tot hier was het zwart een paars een geel. En toen zaten we drie weken voor de voorstelling en toen ben ik twee weken thuisgebleven en toen gingen we naar de Schelling en toen ben ik gewoon weer meegenomen. Maar ik was wel geschrokken toen hoor. Ik was ook best wel bang om weer terug te gaan. muziek uit de voorstelling Wiek. Terug naar de voorstellingen die eh, hernomen worden... tijdens het universum van Schweikman. <kijkt> Na de meme maakte Boukje namelijk een solo getiteld Benen. U hoort eerst Giald Vlam, al tien jaar haar vaste technische man... en daarna Boukje. De eerste voorstelling die ik zag was Benen. En dat sprak me heel erg aan. En dus ik, ik dacht, ik wil, ik wil stage lopen bij een voorstelling... bij mensen, bij theatermakers die theater maken, dat dicht bij mij komt. En niet bij voorstellingen waarbij ik in slaap val. Of waarvan ik denk, waarom wordt dit gemaakt? Of ja, dit is wel leuk. Maar ach, dat is het niet. Dus, en bij Bouwke had ik heel erg iets Ja, dit, dit raakt me, dit gaat over mij. Ik had toen zelf net de Camino gelopen naar Santiago. En ik, voor mij ging het toen heel erg over... Ik had toen allemaal boeken meegenomen op reis. Of want ik dacht ik ga alleen op vakantie. Dat was toen net uit met mijn vriendje en toen dacht ik ga ik alleen die camino lopen. Nou ja, het is een heel lang verhaal. Dat was voor mij echt heel inspirerend. En die boeken die heb ik uiteindelijk helemaal niet gelezen. Want je bent gewoon aan het lopen. En ik had hele mooie ervaringen door te lopen. Zeg maar, door te die mensen die je ontmoet. En en ik weet niet, uiteindelijk viel alles zo op zijn plek. Gebeurde alles wat er moest gebeuren tijdens die reis gebeurde er. Of, um, en toen dacht ik, ja die boeken, normaal ben ik zo bezig ook met, met boeken. Maar die heb je helemaal niet nodig. Het gaat toch door ervaring wijzer, zeg maar. Door het mee te maken allemaal. Daar zitten de grootste inzichten. Had ik toen heel erg. En daar was ik toen ook heel erg mee bezig. Dus dat vond ik ook wel grappig. Want ik heb zo'n tekstje uit die tijd. Dus dat ik al heel erg zit van... Ik kan wel een verhaal vertellen. Maar het gaat over het delen van de ervaring met je publiek. Omdat ik het... Dus toen wist ik dat al wel te verwoorden. Dat ik heel erg in geloof dat... Als je je publiek een beleving meegeeft. Waarin ze zelf iets kunnen beleven. Een soort reis wordt het dan. En dan... <tus> En dan krijgen zij dus een belevenis en daar, van daaruit merken ze hoe ze daar zelf al of niet mee omgaan. En dan kan er een gedachte komen en dan kan er ook wel een verhaal uitkomen. Maar als die woorden of die gedachten voortkomen uit die belevenis en ze hebben het idee dat ze het zelf bedacht hebben als, als publiek, dan beklijft het veel meer. Toen dacht ik, oh, ik wil niet die verhalen delen, ik wil die belevenis delen waaruit de gedachte voort kan komen. Ja, de voorstelling Benen wordt tijdens het universum van Zweigman... gespeeld door Marinka Eigenraam, u hoorde haar al eerder. De bijna tachtigjarige balletdanser en choreograaf Jacob Vlier... die begon zijn danscarrière met veel Erfolk al op 15-jarige leeftijd. Danste hij bij het Nederlandse Ballet, later het Nationaal Ballet... en hij wilde meer en losser... en was een van de oprichters van het Nederlands Danstheater. Hij leidde dansgezelschap in Australië... maar trok zich eind vorige eeuw terug op zijn huis in Frankrijk. En toen bezocht Boukje opeens... Uh, hem, want zij zocht een oudere danser om haar voorstelling grond mee te spelen. Ze zocht hem op in Frankrijk. Ik kende haar dus helemaal niet, maar ik zag uit de taxi zag ik uh, een vrouw stappen, waarvan ik dacht dat is heel raar iemand. <laughs> dat is een heel interessant uh, iemand. En uh, zij, ik had een heel groot, uh, ongeveer duizend uh, hectare land had ik daar. En uh, in plaats van uh, naar mij te kijken begon ze onmiddellijk in de tuin rond te scharrelen tussen de vijgenbomen enzovoort enzovoort. En begon kleine gilletjes te geven hoe mooi het was. Dat was eigenlijk de eerste ontmoeting met haar. Ik wist dat het heel erg goed ging zitten, ja. En uh, dat, dat gevoel dat gaf mij enorm vertrouwen en uh, toen had ik eigenlijk al zonder het haar te zeggen had ik besloten... Uh, als zij uh, me vraagt uh, voor dit project, dan zeg ik ja. Zij zei, ze, ja maar dit is rode grond, waar komt grond werkelijk vandaan? Ik zei, nou uh, ik kan het je laten zien, want ik had een hele grote composthoop uh, daar van bladeren en van gras. En uh, af aan dat composteren. En zij stak onmiddellijk haar arm in dat gat. En ik hoorde een klein gilletje. En ze haalde een handvol walnoten eruit. Die hadden de eekhoorntjes, uh, hadden die voor de wintervoorraad, hadden die uh, in, in, in die composthoofd verstopt. En zij brak zo'n melk open en ging net als een eekhoorntje <laughs> ging ze zitten eten. Ja, uh, ja toen, toen was ik eigenlijk verloren. Ja, het gaat natuurlijk over een, over een jonge vrouw en een oudere man. Dus het symbool is eigenlijk uh, van een jonge vrouw die zoekt en een oudere man die zich verborgen heeft, maar door een jongere vrouw weer tevoorschijn komt. Ik, ik vond het zo'n bijzonder uh, concept uh, dat we zijn daarmee aan de gang gegaan en we hebben werkelijk van alles geprobeerd. We hebben elkaar met aarde besmeten. Uh, we zijn in de aarde gaan rollen als twee gekken. Kinderen die het leuk vonden, uh, we, hebben, uh, uh, we hebben elkaar ingewreven, we hebben elkaar, nou ja, van, van alles wat je met aarde kon doen hebben we geprobeerd. We hebben taartjes gemaakt met aarde, we zijn met die taartjes naar elkaar gaan gooien, <laughs> et cetera, et cetera, et cetera. Tegen twee dagen voor de première of drie. Dan ineens valt poek, poek, poek, poek, poek, poek, poek, in, in alles bij elkaar en dan uh, wordt ze autoritair en dan zegt ze dit en dit en dat en zus en zo en nee, die, dit en dan poep, is het een stuk. Ja, net als bijna alle andere mensen die ooit met Boukje werkte uh, en werken... is Jacob een vriend voor het leven geworden... die stevast komt kijken naar iedere nieuwe voorstelling... en zo nodig advies geeft. De voorstelling die mij echt van mijn sokken blies... en die ook hernomen wordt... Eh, en nu uitgevoerd door de Colombiaans-Braziliaanse Ibelisse Guardia... is Wervel. Denk aan de Soefische derwisje. Die kunnen draaien en draaien. U hoort achterin volgens technicus Gerald Vlam... die met Boukje meereisde op tour met Wervel. Onder andere naar Iran en China. Daarna Boukje die toelicht. Dan speler Toon Kuipers. Maar eh, hier als toeschouwer. En vervolgens Ibelisse Guardia die hij nu vervangt. Mervel, dat is wel een van mijn lievelingsvoorstellingen. Omdat het zoveel wakker zoveel maakt bij mensen. En, en ook, ik heb natuurlijk met die voorstelling ook heel veel meegemaakt, omdat ik ook met die voorstelling vaak heb gedaan. En ook in het buitenland ben geweest, op bijzondere plekken. Dus dan, dan wordt het voor mij sowieso al. Ja, dat, dat maakt het extra bijzonder. Maar ook omdat het heel universeel is dat het mensen dichtbij aanraakt, maar op op compleet verschillende manieren. We doen vaak nagesprekken bij Wervel. Mensen voelen zo de behoefte om meer te vertellen... over wat ze hebben meegemaakt tijdens de voorstelling. En dat vind ik, vind ik heel mooi daaraan. Uh, en, en dat vind ik heel bijzonder aan die voorstelling. Uh, ook omdat ze, dat, ze willen dat natuurlijk heel graag met Boukje delen. Maar ze willen het ook heel graag aan andere mensen... die aan de voorstelling meewerken, vertellen... en hoe fantastisch ze het vonden... Maar hoe diep het, uh, het zezelf geraakt heeft. Al bij doorjaar ging ik draaien. Dus ik had zelf, als, het, als ik in een studio was... en zo alles los liet, dan ging, kwam ik heel snel tot draaien. En ik had toen een buurman als kunstenaar... die organiseerde in zijn atelier soms van die soefi-rituelen. Dan zag ik die mensen wervelen... En ik kon daar gewoon eindeloos naar kijken. Ik vond het zo mooi. En toen dacht ik, oh, maar als zij zo lang kunnen draaien... dan kan ik misschien ook wel een voorstelling maken waarin ik zo lang kan draaien. Misschien kan ik het eigenlijk veel langer voorhouden. Je roept gewoon een, een enorme energie op. En dat merk je ook als je hem doet. Ja, je je gaan gewoon enorme krachten dan door je lichaam. Wat is die ronddraaiende beweging? Die, die zit in alles. De aarde draait om de zon, uh, de moleculetjes uh, draait, de elektronen om de kern. Uh, alles draait. En ook binnen ons. Uh, ja. Ik was gewoon benieuwd naar die krachten. Ik ging gewoon onderzoeken wat dat dan is en hoe je daar dan theater over kan maken. Toen ik naar Wervel zat te kijken bijvoorbeeld, zat, dan zie je, dat werd er een registratie gemaakt. En zat ik te kijken en dan op een gegeven moment komt er een hele harde drum in en gaat het licht tegelijkertijd aan... Nou, en bij die opname zie je mij echt zo van mijn stoel schieten. gewoon. Ik zat zo te kijken en in één keer BAM! Echt keihard, keihard doen ze die. Uh, wat, ik mors met mijn koffie. Maar keihard doen ze die, die drum aan. Echt als een soort opschrikking. Want je zit al heel lang naar een soort meditatieve beweging te kijken. En dan zie je mij van mijn stoel af echt jumpen. zo. Van, <laughs> en ik moet heel erg lachen ook om die opname. Maar zo. Ja, het is heel erg uh, op het moment. Ik vond het angstenjagend om überhaupt te denken dat ik één uur lang rondjes moest draaien. Was dit? Nou, no, no way. <lacht> no, ik zei, nee, denk ik denk niet dat ik dat kan. <lacht> en toen wou ik je zei: maar ik denk dat je de enige bent dat dat, dat kan. <lacht> dat zou kunnen. En uh, ik vond dat natuurlijk een compliment, dacht ik, nou... Ben ik dat gaan doen en uh, ik vond het heel fascinerend, meteen. <laughs> maar na twintig minuten voelde ik me heel misselijk. Oh, ik van, echt zo, nee. En ik stopte ook meteen. Toen ging ik thuis, rondjes draaien, zo heel vaak. En na twintig minuten, altijd: Nou, ik voel me heel misselijk. Het gaat me niet lukken. Toen zei ik tegen mezelf: Ik kan dit. En toen ben ik één uur gaan wervelen. In mijn eentje, alleen in het studio. En toen dacht ik. Uh, toen was ik heel erg aan het huilen daarna, en toen heb ik het bouwkje meteen gesmist. En het, het bijzonderste was dat ik me heel erg gelukkig voelde tijdens het wervelen. Het is heel interessant om, om over de grenzen weer te gaan en uh, heel erg vertrouwen in je lichaam en je energie. Nou, Net zoals Boukje veel van zichzelf en haar spelers vraagt... vraagt ze ook wat van haar publiek. Namelijk om uit de alledaagse werkelijkheid te stappen... en je verwachtingen in de garderobe achter te laten... en je over te geven. Nou, om te behelpen bedenkt ze bij iedere voorstelling... Een, ja, een soort overgangsritueel, zoals die laarzen... en dat fluisteren in de wandeling bij de voorstelling Dreef. Of het aantrekken van een witte kaftan... en een verlegde toegang bij de voorstelling, zoals in Wervel... Of een opkomst vanuit het donker, achter in de zaal, op het podium, bij de voorstelling Tussen. Zakelijk leider Andrea Asbury vertelt. Het is niet zomaar iets vanzelfsprekends. Die zachtheid waarmee het publiek benaderd wordt. Of ze op een of andere manier uh, uitgenodigd om toch uh, in iets onbekends te stappen. Het moet echt welkom heten uh, bij de voorstelling en uh, heel persoonlijk. Dus het is heel erg één op één. Je moet meteen beginnen met geven. En uh, bouwt jezelf is er ook altijd heel kritisch op. Van, uh, daar let ze ook op. Als je dat niet goed doet, zeg maar, dan... Uh... nee, wat doe je nou? Dan is ze uh, heel erg meteen... Dat kan toch niet? Weet je wel? Dat zijn echt die hele fijne, uh, kleine dingen. Ik moest het ook bij de voorstelling tussen bijvoorbeeld... Uh... Uh, dan wordt het publiek omgeleid. En dan komen ze anders ander het podium uh, op. In plaats van de tribune op. En dan komen ze in een donkere ruimte. En wij moesten dan het gordijn open houden. En mensen die donkere ruimte inkrijgen En dan zijn er de mensen de nou, momenten... Oh, meteen donker. Daar ga ik niet in. Daar ga ik niet in. En... Uh, ja, dan, dan moest ik ze bijvoorbeeld wel in laten uh, gaan. En dan uh, je nou, stap die maar een stapje verder. Komt het allemaal goed. Gaat uh, die schuift die maar ietsjes door. En ik probeerde op die manier mensen op hun gemak te stellen. Maar Bouwkje zei, nou, je moet niet uh, te veel gaan praten, weet je wel. Uh, probeer het meer gewoon op een zachtere manier. Gewoon in hoe je het doet. Nou ja, dat soort, het zijn hele kleine detaildingen. Maar daar is hij heel erg... Ja, er is heel gevoelig voor. Want dat... Dat is gewoon een allemaal onderdeel van. Tussen is wel een van mijn favorieten. Uh, daar ben ik wel heel trots op, omdat we... Daar eigenlijk voor het eerst helemaal geen decor hebben. Dus doen we alles met licht. En omdat in alle voorstellingen daarvoor de ruimte en het decor voor de ruimte eigenlijk zo bepalend waren, hebben we bij deze voorstelling gezegd: nee, we gaan het hier eens. Dus, licht en donker is ook ruimte. Wanneer je het licht uitzet, zie je niks. En dan gaan we het ook echt donker maken. Dus alle noodverlichtingen uit, alles, alles, alles, alles uit, zodat we donker te kunnen ervaren. Wat kan je met licht? sec, puur licht en, en lichaam natuurlijk in de ruimte... Uh, allemaal voor ruimtes maken. En uh, wat voor verhaal kan je dan vertellen? Ja, dat, uh, die laatste was natuurlijk weer vormgever Teun Mosk. Uh, ook deze voorstelling wordt hernomen tijdens de tour... Het Universum van Schwijkman. Uh, en ik zag uh, van de week uh, Hoek. Daar hebben we het hier verder helemaal niet over. Maar dat is prachtig. Het begint ook helemaal in het donker. En daar is alleen een hoek te zien. Hele mooie voorstelling ook. Goed. De voorstelling Spiegel, waarvoor Boukje onlangs de VSCD prijs mocht ontvangen. Die kan helaas niet hernomen worden. Jeetje, wat vond ik die prachtig. Zo'n grote, langwerpige bak. De ene helft van het publiek gaat dan naar links en de andere helft naar rechts. Je gaat zitten op een bank langs die bak. En dan schuift er een spleet open. En je ziet mensen vliegen en dansen in de diepte. Het lijkt wel een hallucinatie. Je weet niet hoe het werkt. Ik wil het ook niet weten. Je kijkt alleen maar en verdwijnt in wat je te zien krijgt. Nou, Hier technicus Giaald Vlam en de performers Toon Kuipers en Marienke Eigenraam over die voorstelling Spiegel. Ja, ik ben wel trots op Spiegel. Ja, ja daar, daar heb ik veel ingestoken. En, en ik ben ook heel blij met wat het geworden is. Uh, en, en iedereen volgens mij. En, en ik ben het meest trots op dat het zo'n uh, product is... van de samenwerking tussen alle mensen die daaraan hebben meegewerkt. Dat vind ik heel mooi aan Spiegel. Dat spreekt mij er het meest eigenlijk nog aan in het werk met, met Boukje. Dat het, het is niet zo dat, er, dat het gaat over een grens waar, waar spelers overheen gaan... of, of dat opzoeken of, of het maximale uit de techniek halen. Het gaat heel erg over iets laten ontstaan, dat alle disciplines ontstijgt. En dat, dat kan omdat, omdat dat samen gebeurt. En, en wat er dan gebeurt, dat, dat is dan iets unieks. En dat is dan de voorstelling. En dat zie je bij Spiegel bijvoorbeeld heel erg. Zowel van wervel als van spiegel vind ik dat het zo... voor het publiek volgens mij zo ogenschijnlijk simpel is. Lijkt. Want, want bij, bij wiek en bij sweep zie je wel echt die, die investering ah, die het van spelers kost. En die, die, is fantastisch. die aftakeling ook bij spelers tijdens de voorstelling, die vind ik fantastisch om te zien. Maar bij, bij Spiegel vind ik toch zo fascinerend ook dat die. Ja, het is allemaal zo vloeibaar en zo gaat En bij Wervel ook en ze draait die rondjes. Maar ja, ze doet het toch ook gewoon en na een half uur denk je, ze oh, draait nog steeds. Dat is, zo, dat is ook lekker spelen aan zo'n touwtje, dat je gewoon uh, in saltos maakt je kan gewoon. We konden ook super snel bewegen in die dingen. Dat zit natuurlijk helemaal niet in. Ja, één heel klein moment dat ik zo heen en weer ga, is echt te gek. Super mooi. Je kunt er nog veel meer mee, maar het is altijd heel erg beperken bij Bauke, Want Je hebt de mogelijkheden te over en dan op een gegeven moment. Ik had uh, oorontsteking en ik ging dan het water in en dat was niet fijn. Ja, ik weet niet, dit is heel raar, want ik, ik geef niet zo snel op, dus zelfs in Groningen toen ik echt, echt ziek was en ook gewoon koorts had, toen vond ik het eigenlijk ook wel weer heel bijzonder, want dan had ik oordoppen in en dan hing ik op mijn kop en ik hoorde helemaal niks en mijn neus zat dicht, dus ik was totaal helemaal afgesneden van alles en dan vond ik het eigenlijk nog wel bijzonderder, want dan was het nog spannender, ik had, ik had helemaal geen referenties aan geluid of, of, of aan het publiek nog minder. Maar ik vond het zo spannend. En dan voel je zo je eigen hart. En, en dat um, nou, was een hele bijzondere ervaring. Dus ja, ik vond het echt gewoon iets bijzonders. Ja, dat ging over spiegel. Dat was mijn rinke eigen raam die we hoorden. De voorstelling van dit seizoen van Schweikman en, zoals ze nu heette... Uh, he, het, uh, heet Blaas, en die besprak ik hier al heel kort. Ik zag buitnaarse wezens, barbapapa's, een dobbelsteen... met extra punt, wind, ruimte, vrolijkheid en vrijheid... gevangenis en beklemming, knuffels, ontvoeringen... baarmoeder en moederschoot, een grote walvis... een dinosaurus, overmeestering een zeeruis, reizenruimte de vaart, nou enzovoort, enzovoort. In ieder geval, kom er maar eens voor bij een gemiddelde theatervoorstelling. Maar ik zag geen spelers. Oh ja, heel even Ibelise. Zij vertelt en Jacob Vlier analyseert. Met balas is... Uh, is grappig, want ik in het begin vergist ik me. Ik dacht, oh, het gaat over een bubbel. Maar eigenlijk is het niet zo. Het gaat over lucht. Ik heb een choreografie met lucht. En voordat moet ik verdwijnen, zodat de lucht zichtbaar uh, voelbaar is. Maar zonder mij zal de lucht ook niet zichtbaar voelbaar zijn. En dat uh, verdwijnpunt tussen de speler en de materiaal vind ik heel erg spannend. Dat de materiaal kan niet bewegen of, of er zijn zonder de speler. Maar de speler moet zo uh, nederig zijn zodat hij ook verdwijnt. Maar heel virtuoos ziet dus iets te doen zodat het materiaal uh, tot leven komt. En dat vind ik heel ultiem fascinerend. Enerzijds kan je zeggen dat is de ultieme abstractie. Aan de andere kant, het is het ultieme zoeken van jezelf. Ja, voor, voor mij is dat de grootste stap die ze ooit gemaakt heeft. Want je bent, uh, eerst ben je buiten, uh, dan uh, zie je de blaas dus op uh, bollen en uh, op een gegeven moment gaat die uh, blaas op zijn eigen houtje uh, een weg zoeken in de ruimte. Dat is niet op zijn eigen houtje, want er zit natuurlijk stiekem iemand in, dat is missen. Maar uh, goed, uh, die zoekt dus die ruimte op, komt naar het publiek. Slokt zelfs twee mensen uit het publiek op. Uh, maar het is een zelfstandig ding. Ja? Het is echt het is een, een, een, een, een ruimteschip, zou je het kunnen noemen. Of een zeppelin. Een uh, baarmoeder. Baar, vagina, alles enzovoort. Dus dat is prachtig, omdat zij heeft dat concept. En laat in dit geval van Blaas, laat ze die blaas zichzelf zijn. Als een sfeer uh, die aanwezig is in een ruimte en die een eigen leven heeft. Maar je zit als toeschouwer, zit je er eerst aan de buitenkant naar te kijken en dan word je naar binnen gehaald. Ja, daar moet het publiek moet zichzelf realiseren waar ze zijn. Uh, je voelt meteen zelfs in de bubbel dat ik helemaal niemand ziet van binnen. Je voelt meteen als, als zij erbij zijn. Nou, voor iedereen die blaas niet gezien heeft, nou, zo'n pech. Nou, nou, maar hopen dat ze het ooit nog eens hernemen. Ik vroeg vormgever Teun, technicus Gialt en spelers Ibelisse, Toon en Marinken, hoe het was om met Bouwkje te werken. We zeggen altijd, boukjes is rond en ik ben vierkant. En dat klopt ook wel in manier van denken en werken. Ik vind ook vaak in het begin dat, dat het allemaal veel te uh, uitleggerig is... of te anekdotisch, of... Oh, ja, dat denk ik, ja... Het moet gewoon strakker, het moet gewoon uh, uh, abstracter... of, of minder of minder uitleggerig. Haar energie. Naar en persoonlijk. Ja. En, en uh, die, die kinderlijke verwondering. Uh, hè. Ze is zo verwonderd over alles. En haar ideeën gewoon, ja. hier, <laughs> wat gaan we nu weer maken? Jeetje. Hoe kom je? Nou, jij ja, wat de publiek ook heel vaak heeft: van, Hoe kom je hierop? Maar dat, ja, dat vind ik gewoon fantastisch. Heel chaotisch, dat je gek wordt heel vaak. Je zegt: <lacht> Wat wil je nou? <lacht> maar, maar het goede om met zeg maar, omdat ik van de MIM ook kom, is dat we eigenlijk, ik weet, we hebben een enorme vertrouwen. Zelfs als we niet weten wat het gaat gebeuren en dat we in elkaar irriteren en dat ik soms denk: van... Ja, je had het eigenlijk beter kunnen voorbereiden voor de repetitie. Maar dat, dat ik altijd toch terug ga naar de bron van: Maar komt wel goed. Zo'n soort vertrouwen. En wat ik heel mooi vind aan Boukje is dat, dat ze heel graag steun en kritiek ontvangt. Dus je kan altijd in een proces met haar over hebben of uh, dit en dat. dus Het is een heel open proces. Soms weet ik, maar dat komt ook misschien dat ik haar lang ken, weet ik al dat ze al precies weet wat ze wil. Dus dan gaat iedereen zoeken in allerlei kanten op en, en dingen verzinnen. Terwijl ik denk, nee, volgens mij weet je wat je wilt. Zeg het nou maar gewoon, dan gaan we dat doen. <lacht> En, en dat vind ik trouwens mooi aan Bouwkje. Ik denk dat ze van zichzelf nog veel meer vraagt. dan dat ze van iedereen bij elkaar vraagt wel in voorstellingen. Dus dat maakt wel dat iedereen dat ook, ook meteen denkt. ja, natuurlijk doen we dat voor jou. Want van zichzelf vraagt ze nog minstens het dubbele, inderdaad. Kijk, okay, Bouwkje komt het gewoon in het Friesland. Er zit wel iets dat we iets met landschap en een soort nuchterheid hebben, die we goed snappen. En volgens mij ook dat we niet alles in woorden hoeven uit te leggen uh, tijdens het maken. Dus vooraf zijn we wel vaak heel erg, we hebben heel veel gesprekken en filosoferen. We halen allebei boeken en kunstenaars en, en dingen erbij. Maar als, als we aan het werk zijn, snappen we elkaar op een ja, intuïtief level. En ik denk dat dat te maken heeft met een soort niet te veel woorden uh, willen geven. Een soort nuchterheid aan wat je doet. Ja, ze is streng, ze vraagt heel veel. En ik heb ook wel de jaren door uh, gemerkt dat je, je moet zelf op de rem trappen. Want je lichaam zegt gewoon op een gegeven moment... Ik was niet voor niets hier nu bij de osteopaat. <laughs> je lichaam zegt op een gegeven moment gewoon stop. Dit is te heftig voor mij. En, uh, en zeker als je in een repetitieproces kan je iets nog wel uh, volhouden. Maar als je vervolgens honderd keer moet spelen... dan merk je dat je de, de herhalende beweging... dat het gewoon heel heftig voor je lichaam is. Elke keer dezelfde beweging en een hele intensieve beweging... Boukje is een klein kind, denk ik. Maar een klein kind met een hele, hele wijze geest. Boukje is ook een heks en... Um... Boukje kan dingen heel goed verpakken. Als ze iets van je wil, dan gaat ze eigenlijk met een beetje zo'n kinderlijk stemmetje eromheen. En als ze het nog een keertje proberen... denk je, nee, ze gaan we niet doen. <laughs> ze is echt heel slim in hoe ze, hoe ze dingen aanpakt. Maar ze weet wel heel goed waar het over gaat. En soms raakt ze dan even een tijd de, de weg kwijt zo. En dan opeens heeft ze het weer helemaal teruggevonden. En dan is het weer heel sterk. Het Heel mooi om met haar te werken. Tot slot nog eens Bouwkje zelf, die terugkijkt op deze afgelopen tien jaar theatermaken. En daarna zakelijk leider Andrea Asbury, die nog eens helder samenvat waar Swijkman en voor staat. Als ik kijk naar mijn eigen ontwikkeling, dan heb ik best wel vanuit mijn hoofd moeten gaan naar mijn... Lijf of naar mijn hart. Ja, ik weet niet hoe dat klinkt, weet je. Maar ik denk dat ik vroeger wilde ik veel meer alles verklaren. En ik kom ook wel een beetje uit een intellectueel milieu. En ik wilde altijd alles snappen. En ik wilde alles oplossen vanuit het denken. Of met mijn hoofd was ik heel erg bezig. Terwijl ik denk dat ik van nature veel ook lichamelijker ben uh, aangelegd. En de oplossingen lagen niet in het hoofd. Dus ik ben in mijn eigen ontwikkeling steeds meer gaan zakken. En daarmee steeds meer thuis gekomen. En uh, veel meer in mijn lichaam gekomen en veel dichter bij mijn intuïtie gekomen. En veel meer gaan vertrouwen in het proces. En daarvan word ik zelf gewoon een gelukkiger mens. En daarvan denk ik ook dat de wereld een betere plek wordt. Als we wat eerlijker zouden zijn vanuit ons gevoel en vanuit ons lijf. Dus mijn grote missie is toch om, ja, om mensen uit, om, dat te, om dat te doen beseffen. Het zijn allemaal maar vooropgezette ideeën in ons hoofd die ons beperken, die ons klein houden. En als je daar durft uit te stappen, dan is het in het begin heel eng, want dan zit je in het duister te tasten. En ik denk ook dat heel vaak in mijn voorstellingen word je even helemaal losgelaten maar je moet daarin stappen om weer verder te komen. Dus ik denk dat ook vaak in mijn voorstellingen... mensen even of letterlijk in het duister worden neergezet... of even niet meer weten wat onder en boven is... om die ervaring mee te geven dat het uiteindelijk dan ook nog goed komt. Dus het is ook een uitnodiging om uit die vastgeroeste kaders en ideeën te stappen... om te zien dat er gewoon nog heel veel te ontdekken valt... En daarbij ook bij de menselijkheid te komen, weer van mens tot mens, in plaats van mijn idee over hoe jij zou zijn of hoe een ander moet zijn naar mijn niet. Nee, het is echt contact, menselijkheid, uh, dichter bij je intuïtie en bij je vertrouwen komen in plaats van de beperkende ideeën die toch vaak uit angst ook voortkomen. We, we hebben het onlangs bijvoorbeeld meegemaakt in Utrecht. Daar uh, heb je een nieuw festival, Spring Festival, En er was uh, de artistiek directeur die vond... Um, die had Spiegel ook gezien, maar die, die, was er gewoon niet, die heeft daar niet zoveel mee. Um, het grappige was, hij had mensen, nieuwe mensen die die. Uh, te aannemen voor een nieuwe festival. En dan vroeg hij aan iedereen: En wat vond je de mooiste voorstelling die je hebt gezien? Zij Spiegel. En op een gegeven moment had hij zoiets van: Ja, maar waarom dan? Nou ja, omdat ik zo mooi mijn eigen wereld uh, mag creëren. Nou, en dat is nou precies wat ik er niet goed aan vind. En uh, hoe dat komt, er is natuurlijk ook een hele stroming die me wil: uh, maatschappelijk geëngageerde voorstellingen. Dus, uh, wat gebeurt er in de wereld? Daarop reageren, rebelleren uh, of teruggeven. Mensen aan het denken zetten. Een bouwkje is een maker die, die laat die wereld. Maar dat wil niet zeggen dat dat niet van waarde is op die wereld. Voor het publiek is dat dat je iets nieuws stapt. Dat je met z'n allen daar bent. Dat je elkaars aanwezigheid voelt. Dat je het met elkaar beleeft... Uh, en ervaart. Dat je een gezamenlijke ervaring hebt... maar tegelijkertijd een persoonlijke... en dat je dat weer kunt uitwisselen. Dat je heel erg met je zintuigen... Je, en je tentakels... allemaal even hebt opengestaan... en uh, even misschien wel kwetsbaar bent geweest. Uh, en dat je dat samen mag doen... In een, in een veilige omgeving. Wel met iets nieuws, maar wel veilig. Uh, dat je even die tijd, die, die dagelijkse tijd niet hebt. Maar even echt met elkaar bent. In het nu. Dat is allemaal. De tour van het universum van Schweikman en is deze week van start gegaan. En uh, deze week zijn ze te zien in theater In Blauw in Leiden. En volgende week bezetten ze de toneelschuur in Haarlem. En daarna volgen series in Den Haag, Den Bosch, Nijmegen, Rotterdam, Amersfoort, Amsterdam. Hasselt in België. En ze sluiten af in Groningen. He, daar waar Boukje opgroeide. Nou, gaat dat zien. Er is ook een mooi rampprogramma. En er zijn allerlei verrassingen in de foyer's. Nou, nog even een flatje van uh, die mooie piano muziek van Douwe IJzinga die hij componeerde voor de voorstelling Wiek. Nog even iets geheel anders. Wie luistert er langer dan vannacht naar dit programma? Ja, want dan kent u Saak Vinken nog, weet u wel, de helft van de Saak, die maandelijks een uh, bijzondere song voor dit programma maakte. Nou ja, uh, Saak heeft niet stilgezeten. Van huis uit is hij uh, ontwerper. Maar hij kleurde alweer buiten de lijntjes. Want hij mailde mij het volgende. Hoi Adelien, ik heb behoorlijk de fik in Heerlen gezet. Want daar woont hij. Door middel van een mix van cultuur, kunst, passie, hak en beukwerk... heb ik samen met Leonie Keupers van Keupers Art... twee straten op de rit gezet in Haarlen. Straten die afgeschreven waren, bloeien op. En daar zijn en gaan startende ondernemers... weer aan de slag met hippe vernieuwende winkelconcepten. Nou, dat klinkt fantastisch, uh, Sjaak. Ik ga hem bellen. Sjaak. Hallo? Goedenacht, Sjaak. Dat is lang geleden. Ja, best lang, hè? Ja, ja klopt. Hé, hey, vertel eens, hoe is het allemaal begonnen, dit, dit, dit nieuwe succes van jou? Dus drie jaar ja, geleden ben je begonnen? Ja, ja nou, dat ik de laatste keer bij jou in de radio uitvinding ben geweest, een B beetje. Ja? Zijn, die maandag. <lacht> <lacht> nee. Oké. Okay. Ja, nee, nee. Ik had, ik had er langer het idee van... Ik moet iets uh, voor mijn omgeving uh, betekenen. Eerst mijn muziek. Maar dat was wel een beetje de aanleiding. En toen zag ik het zo uh, uh, de buien hangen en de, de negatieve dingen uh, opkomen. En dat, dat, is dan, dat ga ik hier uh, mee bezighouden. En dat, uh, ja, dat is van drie jaar geleden gestart. Maar is het in Heerlen dan uh, inderdaad... Is dat zo aan het verpauperen, die binnenstad? Was dat, uh, hoe kan dat? Uh, ja, wat heeft dat mee te maken? Uh, vergrijzing uh, uh. Krimp dan, hoe dat dan eh, chic heet. Maar ik had me dan niet zo in eh, verdiept. Eh, niet, niet, niet, ik ben geen boeken gaan lezen of eh, dingetjes gaan opzoeken. Ik ben gewoon eigenlijk in de straat begonnen. Ik denk van ja, goed, en, en, en, we hebben heel veel leefstand. En eh, hoe kan dat dan? En, en, en dat ben ik gaan onderzoeken, zeg, maar door middel van met mensen te gaan praten. En, en toen bleek van ja, er is hier wel wat aan te doen. En ik vind daar wel wat op. En uh, ja, dat is ook eigenlijk gebeurd. Hè? Dus, dus door dan naar, naar mensen te luisteren, wat, wat, wat veel uh, zeg maar, politici of gemeenten of, gemeente of anderen uh, veel minder doen. Hè? Waar, waar, zit dan, uh, waar zit dan het probleem? Je bent gewoon die straten ingegaan en, en, en, en gewoon, ja, inderdaad, gewoon gaan praten met die mensen. En, en, heb je toen Urban Ads opgericht of wat was dat precies? Want daar is het allemaal mee begonnen geloof ik. Ja, dat klopt. Uh, dat, ja, het project heeft meerdere namen gehad. Iedere fase had een andere naam. En uh, ja, ik denk het is pas klaar als ik het gevoel heb ook dat het, als het uh, klaar is. En ja? Dat ik overzicht heb, dat ik grip heb en dat ik ook een, een, ja, een soort van concept, eh, hoe dat dan ook klinkt, heb gevonden. En, ja, want want vert, Leg eventjes uit, want dat vond ik namelijk zo leuk, waar, waar je mee begon, die, die, die advertenties... Ja, dat, dat was eigenlijk de, de, de, de gedachte van uh, wellicht uh, wil iemand afsteren en en en die lege etalages. Ja, dat, dat dat denk je wel al snel als je als je uh, uit, uit, uit die richting komt, ook hè, beroepsmatig. Maar um, ja goed, dat wil niemand. Dat, dat, dat, dat kwam er ook snel achter. Mensen willen niet graag geassocieerd worden met leegstanden of, of straten die, meer, die het niet meer goed doen. En toen op een gegeven moment dan ook erachter kwam dat er wel de ondernemers zijn die gewoon willen starten, maar gewoon door de bank. En alle andere toestanden die niet meer meewerken, dat, niet, dat gewoon niet kan. En uh, dat, dat was wel een, een mooie beleving. En denk, ja, als je die mensen nou mogelijk maakt, en uh, die mensen kun je natuurlijk mogelijk maken, op het moment dat je pandeigenaar gewoon bewerkt en zegt van luister, je moet, uh, je, je moet maar investeren, want anders blijf je vastgoed leegstaan. En dat ja. is eigenlijk uh, een beetje het verhaal. Maar ja. daarbij komt dan ook nog het verhaal dat, dat, dat je zo'n straat dan ook weer moet opkrikken. En, en uh, je moet denken, als je zo'n zo straat komt, heb je alleen maar uh, sombere mensen. En uh, ja, dat omslagpunt, om ze weer uh, blij te maken, zeg maar, en, en, en weer te laten sloven in een straat, maar ook in een stad. Dat, uh, ja, dat, dat is eigenlijk uh, hetgeen waar ik achter ben gekomen van dat werk gewoon geweldig. Mensen moeten gewoon nu weer, weer behandeld krijgen. Hè? Dan moet Precies. dan geluisterd worden, dat is het verhaal oh. eigenlijk. Hè? Had jij niet een, uh, gewoon een, in een van die panden een, een, een borrel voor de hele buurt georganiseerd? En ik, ik... Ja. ja. Nou, dat is ook heel slim, Ja. Ja, nee, maar dat is, dat is een beetje de basis, zeg maar. Ja, ja. En uh, dat is uh, de drijfveer. Uh, vele alcohol, zeg maar. <laughs> en, <laughs> dat, ja. is, uh, dat is de basis van alle projecten geweest. Dus ja, dat, dat heb ik niet losgelaten. Nee, nee, ja. oké. Okay. Nee, maar dat is heel goed dat je mensen de, dus, uh, he, naar elkaar toetrekt... en uh, praat met die eigenaren. En ja. wat heb je vooral die, die huiseigenaren gevraagd? Um, of die pandeigenaren? Denken, ja, je moet het zo zien. Zo'n pand kost dan gemiddeld 3000 euro per maand. Dat zegt de makelaar, dat denkt de pandereigenaar ook. En wij hebben op een gegeven moment gezegd, ja, je kunt er maar 500 vragen. En ja, dat wordt je in eerste instantie niet leuk gevonden. Maar, maar toch, dat is wel wat het is. Dus we hebben een soort van ingroeivuur bedacht. En, uh, waardoor een ondernemer gewoon zijn concept gedurende een jaar kan ontwikkelen... en, en die huren dan st de stad gewijs uh, meer wordt. Ja. Maar nooit meer naar 3000 euro, want dat slaat gewoon helemaal nergens op. Nee, en, ja. een, een straat die verpauperd is en die, die leeg staat, dan kan je dat niet vragen. En als je dus wil dat, dat er weer wat gebeurt, dan moet je die huren hè, ja. tijdelijk verlagen... Tot het, tot het weer gaat lopen. Ja. Hartstikke ja, goed. En, en, ja. En ik denk het mooiste aan het verhaal is, hè, dat je, je begint dat als, als, als burgerinitiatief is het dan eigenlijk. Hè. Um, dat wordt dan opgepakt door de provincie Limburg, hè. Die, die zie je dan uh, door die straten redden, zeg maar. En, en die, dat valt dan op, en die, die geven dan een aanjachtsubsidie. En zo'n aanjagd is dan eigenlijk bedoeld van, ja, is het wat, en pakt het iemand op. Ja. En ik denk dat dat het bijzondere aan het verhaal is, dat, dat, dat, dat, dat nu iemand oppakt. Hè. De gemeente ja. Heren zegt, nou ja, je hebt dat nou gedaan. En, en, en, en uh, ja, goed, of er dan nog blij mee waren of niet. Het is wel een succes. Het ik ja. wel. Sjaak, uh, ja. Want, ja. Uh, uh, ja, nee, luister. Want jullie, uh, uh, uh, nou, dat is natuurlijk een, een simpele oplossing. Uh, ja. uh, de, de huur verlagen. Maar wat ik bieden maar... jullie nog meer aan? Want ik dacht dat het nog iets meer was. Ja, er is veel meer. Dat is, meer, hè. Dat, dat is uh, precies wat ik zei. Hè. Dat, uh, dus die... Um, dus mensen weer verbinden met elkaar, samen laten werken, ook het gevoel geven van ja, als je, als je met die straat vooruit wil, dan, dan, dan moeten we met z'n allen doen. En, en dat is een sfeer die, die ontstaan is in die straten die heel goed werken. Dus we richten ook een, een bewonerswinkeliersvereniging uh, op, maar dan geen traditionele. En dat gaat echt gepaard met, met, ja, wat ik al zei, met, met wijn drinken en, en, en, wat, en wat nu. Ja. En, dus op, op een hele ontspannen, uh, natuurlijke manier eigenlijk, uh, uh, ja, proberen we het weer op de rit te krijgen. Oké, okay, en, en hoe vind je nieuwe winkeliers die daar willen beginnen? Ja, die komen vanzelf. Dat, dat, dat is heel verrassend. En ze komen met hele mooie concepten op de proppen. En, en, en dat, dat, dat is het meest verrassende aan het project. He, dat, dat, dat toch mensen met ideeën rondlopen en, en, en, en dat tevens ook het antwoord is op uh, ja, hoe, hoe, hoe wapen je nou tegen die internetmarkt en die dingen. Die, daar hebben ze heel goed over nagedacht. Uh, dus het, uh, het zijn geen traditionele winkelconcepten meer. Uh, uh, dus is geen schoenenwinkel uh, of een kapper, maar, maar dachten andere, hele ja. andere uh, uh, winkelconcepten. Sjaak, wat ja. misschien een leuk voorbeeld is, dat was, was een, een, een klein shawarma zaakje, maar dat is helemaal veranderd. Vertel daar eens over. Ja, dat klopt, dat, is een, uh, dat was, uh, dat, dat, dat die man die, uh, die, is een Marokkaanse ondernemer en die dacht, een heerlijk eten is alleen maar shawarma en pizza's. En toen ben ik eigenlijk achter gekomen dat die man in zijn, uh, in zijn, uh, op het eiland waar hij vandaan komt, uh, een chef was. Dus toen ben ik met die man gaan praten en die zegt ja, dat is zo, ik maak op mijn eiland altijd visjes. Ik zeg, ja. Dan gaan we dus visjes bakken. Hè? En dat is hij ook aan het doen. En dat doet hij op, nu op dit moment. Uh, heel, heel. Uh, ja, op een hele bijzondere manier. We hebben zijn dus hele interieur veranderd. Um, de, de gevel aangepast. En daar staat nou, ja, een, een, een hele gelukkige Marokkaan vis te bakken, zeg maar. <laughs> en en, ja. en dat, is, uh, dat is wat je ook doet. Hè? Je, je ja. brengt de mensen terug naar, naar, naar, naar waar ze eigenlijk. Uh, um, naar wat ze waard zijn. Je geeft ze dat terug wat ze graag willen. Hartstikke goed. Jaak, want je noemt nu net al iets... Uh, je bent natuurlijk uh, van huis uit ontwerper. Het gevelontwerp, het winkelontwerp... de promotie, de vormgeving... daar denken jullie ook uh, in mee? Ja, dat, dat, dat, dat is absoluut. Ja, ja. maar het allermooiste... Aller wat op mijn pad kwam uh, is Leonie. Daar heb ik je over, uh, over, uh, ja, over een, gemaild. Uh, een uh, jonge meid die... van buiten Heerlen... Ja. maar met heel Bro. veel initiatief. En die is een, een art... Uh, ...gallery begonnen in ergens... ...ook een leegstaande... Uh, nou, ze, ze ...kantoor. Was, ze was eigenlijk de, de eerste uh, klant van mij... ...als je het wil wilt noemen... Ja. ...die in, uh, in, in het project in de Oranje-Nassenstraat... Uh, ...dit jaar uh, in mei... ...zij daar dan, dan de band betrokken... En, voor mij was het heel makkelijk om dan andere ondernemers te inspireren. En zo is hij er eigenlijk ingegroeid. Hij is er eigenlijk meegenomen in, in, in het project, zeg maar. En toen bleek gewoon dat het ook de partner is die ik gewoon miste. Want, want let op, je begeeft je natuurlijk op een heel raar terrein. Je gelooft hierin, je bijt je hier een vas, maar je hebt geen zekerheden. En, en ook heel veel weerstand. Vooral heel veel weerstand. En als je dan iemand hebt waar je, waar je dat mee... Je kunt uh, redeneren en, en ja, natuurlijk Ja, geweldig, begrijp ik hè? zaak. Dus dat is ja. wel te gek dat je nu inderdaad dat je niet die kar alleen hoeft te trekken. Dat je het samen ik met Leonie doet. Nog niet. Nee, nou nee niet. precies. Want ik neem aan dat het af en toe toch wel behoorlijk rock'n'roll is met zo'n met zo gemeente, ja. met ambtenaren, met woningbouwverenigingen en uh, vastgoedmensen. Huh? Het is uh, weerstand is het. Hè? Huh. Je, je zit in het vaarwater, zeker in het, in, in het begin, hè, dat is een jaar geleden. En uh, men vraagt zich ook af, wat doet die man, waarom doet die man dat? En, en, en, en, je, en, je, en nogmaals, je komt zo een beetje aan de boterham, hè? De, de, de vastgoedmensen. Ja. Huh? Maar ja. ik denk dat Heerle ondertussen wel trots op je is. Ja, inmiddels. Ja. Uh, dan heb ik het uh, wel in de peiling dat, uh, dat, uh, dat, het, uh, dat het gewoon een goed hart komt en dat het ook een weg is. Want eerlijk, je kan natuurlijk met, met, met, met behoorlijk veel leegstand. Ja. En als je dan een manier vindt, en we hebben inmiddels van, zeg maar, vanaf mei 12 nieuwe winkelsconcepten um, gerealiseerd. Nou, je weet natuurlijk niet, je hebt geen garantie dat het allemaal ook blijft. Nee. Maar. Um, maar, maar ja, dat is wel wat. Hè? Ja, dat, klinkt, dat is zeker wat. Uh, is het trouwens, jullie aanpak ook bruikbaar in andere verpauperde buurten in uh, niet alleen Limburg, maar in heel Nederland? Ja, dat is wel eigenlijk um, wat wij merken: dat, dat, dat, dat, dat woningstichtingen, dus mensen die er hier dagelijks mee bezig zijn, nu uh, het gevoel krijgen van we moeten hierbij zijn. Sjaak, uh, uh, ja? Ja? ik zie dat we nog maar een half minuutje hebben. Ah jee. Ik wens jou ontzettend veel succes. Ja, Ga ja, ermee goed, door. Ja. Goed. En uh, als je weer muziek hebt, dan hoor ik dat ook graag. Doe de groetjes aan Leon. Dat doe ik. En ja? Leonie, hey. doeg. Tot joe, hey. hoi. Ja, nou ja, Goeie. Jezus Christus.